Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ouderenbonden zijn kwaad over de uitgelekte koopkrachtcijfers. Daaruit blijkt dat de ouderen zoals verwacht het minst zullen profiteren van de koopkrachtgroei. Veel ouderen gaan erop achteruit. Dat geldt vooral voor de groep met een aanvullend pensioen van meer dan 10.000 euro. Bonden noemen het oneerlijk dat ouderen de zwaarste lasten moeten dragen... omdat ze de afgelopen jaren al veel moesten inleveren. Dinsdag wordt op Prinsjesdag bekend welke groepen er precies op voor- en achteruit gaan. Au-pairs hoeven vanaf juli volgend jaar minder te werken, nog maar maximaal 20 uur per week. Nu is dat nog 30 uur. Het kabinet wil met de nieuwe regel voorkomen dat ze in het gastgezin te veel huishoudelijk werk moeten doen of worden ingezet als fulltime oppas. In Den Haag hebben nog eens twee verdachten van rellen in de Schilderswijk zich bij de politie gemeld. Deze week werden foto's van tien relschoppers naar buiten gebracht. Ze bekogelden agenten tijdens een anti-IS-demonstratie in de Schilderswijk. In totaal hebben nu vijf verdachten zich gemeld. Drummer Andrea Maronju van de Britse band Crystal Fighters is overleden. De band heeft niet bekendgemaakt waaraan die is gestorven en hoe oud hij was. De band is in Nederland vooral bekend van de zomerhit Plage uit 2011. Morgen zou Crystal Fighters optreden op Apple Pop in Tiel. Dat optreden gaat vanwege het overlijden van de drummer niet meer door. De ouders van Riva Steenkamp vinden het onterecht dat Oscar Pistorius is vrijgesproken van moord. Volgens de rechter schoot de Zuid-Afrikaanse atleet zijn vriendin vorig jaar per ongeluk dood. De ouders vinden de uitspraak onverteerbaar. Pistorius werd vandaag schuldig bevonden aan dood door schuld en kan 15 jaar cel krijgen. De omstreden burgemeester van Toronto, Rob Ford, is niet herkiesbaar. De Canadees stopt met zijn campagne omdat hij een maagtumor heeft. Ford haalde geregeld het nieuws vanwege zijn drank- en drugsgebruik. Het weer vannacht opnieuw Nevel, plaatselijk mist, in het weekend veel zon en gaat of twintig. Dit was het NOS Journal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu, zie het.